Michel Koenen met het NOS-journaal. De Britse premier Johnson moet zo goed als zeker in Brussel... gaan vragen om drie maanden uitstel van de Brexit. Het voorstel van tegenstanders van een de no-deal Brexit... kreeg genoeg stemmen in het Britse lagerhuis. Het Hogerhuis moet nu nog akkoord gaan. En de Brexit staat nu nog gepland voor 31 oktober. Een datum waar Johnson graag aan vast wil houden. De premier zei eerder dat als hij vanavond zou verliezen... hij vervroegde verkiezingen wil. In de verf van trams van de Haagse HTM is Chrome 6 aangetroffen. Het gaat om trams uit begin jaren 80. Het werk aan de rijtuigen is stilgelegd toen werd vermoed dat er Chrome 6 in de verf zat. Extra onderzoek moet nu uitwijzen in hoeverre werknemers van het bedrijf zijn blootgesteld aan Chrome 6. De kankerverwekkende stof kan vrijkomen bij schuren en slijpen. Ook Amsterdamse trams worden onderzocht op Chrome 6.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 En de Nederlandse volleybalsters zijn uitgeschakeld op het EK. In Ankara verloren de vrouwen in de kwartfinales kansloos met 3-0 van gastland Turkije. Oranje was de vorige twee edities van het EK nog verliezend finalist. Het weer nog. De laatste buien verlaten via het oosten het land. Vannacht komen er opnieuw buien. Mogelijk met onweer en windstoten. Het koelt af tot een graad of 11. Ook morgen is het regenachtig en er staat dan een flinke wind. De temperatuur ligt rond de 17 graden. Dit was het internationaal.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 ZFM, het geluid van Zandvoort. We en el mar y que volvamos a ser lo que fuimos perdamos el faro en la ontmoet y que miremos a esa luna por más in solo duisternis. We hebben elkaar que solo entendamos que significa amar Y entre mis brazos yo por siempre te amaré Ven y mésame le hago si no llama llama ya no me escribe no me llama ama me pone ya la nuda en la garganta Y su perfume se allá en mi gana Miro su si foto para hacer testigos Que mi yo que ya no está conmigo Manda un mensaje por favor te pido Dame lo que ella me yo te sigo Cómo le hago si no llama llama No me escribe, no me ama, ama Sueño con ella y desnuda y mojada Y su perfume sigue aquí en mi cama Miro sus ojos para ser testigo Que me olvido que ella no está conmigo Mando un mensaje por favor te pido Dame lo que yo nena yo te sigo Samen, mucho ya, los loco. lentito poco a poco. Que se ponga chinita, tu piens. Cuando yo te toco, Dame un beso intenso, que me nuble el pensamiento. Dame un beso suave, pero lleno de zout. Juanma! Aunque tú piensas que soy la cabeza, calla y sálame. Quisiera llevarte a la casa de mis abuelos en granar. Tomarte una foto en la alhambra, bajarte en la luna mora.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 buque ya pasé no espera si no deseo y sin desearlo la encontré recordando aquel momento en que mi sueño la besé entre mi sueño la besé yeah. cuando me mira oh, oh, me sonríe No puedo más, la adrenalina se empieza a notar y se acerca más, empiezo a volar Entre las UVs de su mante sobrenatural mirada mortal, mirada mortal. Solo bendame. Me cure, que me heeft vuelto Oh, oh, oh. Tú me la dista entre mis sueños con esa pasión. Cuando me mira y me sonríe, más, ya no aguanto más y quiero gritar. Lo que yo siento es sobrenatural, empiezo a temblar y no puedo más. La adrenalina se empieza a notar y se acerca más y empiezo a volar entre las nubes de su mente. Quizás solo de antes viví donde a buqué a pasé No espero sino deseo y sin desearlo la encontré Recordando aquel momento en que mis sueños debe ser Entre mis sueños debe ser Cuando me mira y me sonríe más, yo no No puedo más, la adrenalina se empieza a no agarrar y se acerca más, se empezó a volar entre las nubes de su manantial sobrenatural. la naturaleza Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Welkom bij ZFM. Het geluid van. Ja, dames en heren, dan zijn we weer terug hier met Zandvoort aan het woord. We hebben natuurlijk nog steeds Islam hier en Marije natuurlijk. en ja, ik zeg het dit jaar... De rest van het jaar zal ik het goed zeggen, Marije. <laughs> We hebben het natuurlijk over de zomer en over het ondernemerschap. En dan kreeg ik een vraag binnen via de mail. En daar staat, uh, Islam. Uh, waarom ben je ooit naar Nederland gekomen? Wat was de reden waarom je voor Nederland koos? Uh, ja, ik heb het nooit eigenlijk... Uh, ik was getrouwd van Nederlandse... En we zijn hier, uh, we zijn in Egypte, uh, het was een van mijn gist, ik had gewerkt als reisbegeleider bij Thomas koukker Ja. en zij uh, was een van mijn, uh, van mijn gist. En we waren vier jaar samen in Egypte en toen wij hier uh, besloten om naar Nederland te komen en toen kwam ik hier in eind 2006 naar Nederland. Mm -hmm. En uh, ja, dat was eigenlijk de reden dat ik naar Nederland uh, ben gekomen. Gekomen. Ja, dat uh, En nooit spijt gehad? Nee, want Nederland op dit moment kan ik echt niet missen. Het is echt mijn tweede land. Ik heb twee nationaliteiten op dit moment: Egyptisch en uh, Nederlands. Ja. Dus en, en mijn kinderen hebben ze ook een Nederlandse paspoort en Nederlandse nationaliteit. Dus nee, dat denk ik nooit. En als ik ooit zou denken dat ik terug naar Egypte ga, dan. Elke jaar moet ik in Nederland zijn. Want dat, dat, ja, ik heb hier twaalf jaar. Het is, uh, en ik ben niet zo, uh, zo oud en niet zo jong. <laughs> dus ik zit tussenin. Dus 12 jaar van mijn leeftijd, dat is wel genoeg om van het land te houden. Oh, ja. ja. Dat, uh, nee, en ik heb hier alle plezier, alle succes. Nee, nee, nee. Ik vind uh, een van de mooiste blik. die ken ik gewoon ooit leven in mijn leven. Ja. En uh, daar ben ik hier eigenlijk. Dus ik ben gelukkig dat ik hier heb. <laughs> um, nou heb ik een, een, zelf een vraag. Um, is de sfeer bij je nieuwe zaak anders als in Noord, bij jouw zaak? Uh, hier komen we terug. Ja, we hebben op dit moment in uh, onze nieuwe zaak... Uh, was het eigenlijk sinds de dag één. We gaan het even dit jaar proberen. Hoe de locatie is, hoe het werk is, hoe wat. En we zijn nu mee bezig. Uh, ik kan het op dit moment gewoon doorgeven en iedereen... Uh, ik heb een mooi plan voor uh, de nieuwe zaak. En dat is eigenlijk dat ik voor een franchise nemen van uh, New York Pizza. En mm -hmm. die is voor de eerste keer hier in Zandvoort. En gelukkig heb ik al vijf jaar contract samen. En mag niemand met New York Pizza komen behalve, behalve TV. Jij. Ja. Ja. Dus het wordt shop en shop. En uh, de helft van de zaak wordt New York Pizza. Daar is stand van de zaak. Dan wordt het gewoon een snackbar. Maar... Ik denk niet dat het alleen maar snakbaar is, maar ik wil het niet op dit moment zeggen. Mm het -hmm. is ook een verrassing, want er komt ook een nieuwe concept erbij. Oké. Okay. Dus, uh, maar uh, om de juiste antwoord voor de vraag: de Dunner en de Schormen en de Torchbizen, die gaan we niet meer verkopen. In nieuwe locatie. Niet, niet, niet meer verkopen daar. Nee, dat, uh, dus nee, daarvoor nee, moet ik nee. naar een ander toe. Nee, nee, dat, <laughs> dat, dat, nee, dat gaan we niet meer verk verkopen. daarvoor ja. moet je in Noord blijven. Ja, daar moet ik voor in Noord blijven. Ja. <laughs> <Dat>, ja. <laughs> ja. Uh, Oké. Okay. Um, en dan heb ik uh, nog een vraag. Hier staat: um, ondernemers in Zandvoort uh, hebben het makkelijk wegens te vele toeristen. Uh, is dat zo? Eh. Uh, het is geen vraag eigenlijk wat die man... Ja, Kijk, het, is, uh, ja, het, is, het is niet dat het makkelijk is. Want je moet gewoon je werk juist goed doen... en je beste kwaliteit verkopen. Anders uh, komen er geen honden naar je toe. Nee. Dus uh, of met toeristen of met vaste klanten. Je moet juist een, uh, uh, ja, met, met al die juiste dingen gewoon mee werken. Uh, of het makkelijker is, weet ik niet. Want het, ook, het hangt gewoon van het weer af. Ja. ja, Ze zijn afhankelijk van het weer. Ik vind het absoluut moeilijker hier voor Zandvoort. Met ondernemen in een centrum. Ja. Kijk, met de eerste zaak van me uh, vind ik gewoon makkelijker. Je hebt meer vertrouwen, zeg maar. Je hebt meer grant. Ja. Maar met de nieuwe zaak, ja, zoals vandaag, kan je gewoon de hele dag lekker zitten. Maar heb je aan het einde van de dag, kan ik ook noemen, 50 euro bijvoorbeeld. Ja. Dus kan je niks van leven, denk ik. Nee, ik, want je kosten zijn hoger. Daarom, daarom. Maar je hebt ook een, een, een drukke dag. Ja, je verdient wel sindsjes. Maar niet zoals iedereen verwacht. Nee. En ze zijn soms gebonden. ze hebben natuurlijk een aantal maanden waarin ze hun geld moeten verdienen. Precies, ja. Precies, ja. precies. Daarom had ik ook meteen de idee, ik moet iets hier uh, doen. Die kan mij ook in de wintermaanden en de moeilijke maanden. Kan ik ook van leven. En dat is eigenlijk New York Pizza. pizza. En die komt, uh, neem ik dan aan, ook weer met thuisbezorgd. Klopt, Dat we gaan het uh, bezorgen en we gaan slices verkopen. we gaan, uh, we gaan iets leuks samen maken. maken. Dat Jij uh, ziet meteen de mogelijkheid weer, hè? Ik zie tuurlijk. Want er is geen parkeerplaats <laughs> Ja, de deur. Ja, ja, ja. Dat, uh, ja. ja, dan moet ik erheen uh, rijden. Met de fiets vind ik het niet altijd prettig door de regen. Ja, <laughs> ja ik, vind de persoon, ik, ben, uh, ik ben zelf een fan van New York gebied. dus ja. ik moet zelf naar Harlem toe rijden. Uh, om New York-gebied te, te, te halen. Dat, dus ja, nu heb ik gelukkig aan de zaak. Ik, ik hoop dat ik niet uh, dik ga worden daardoor. <laughs> en die kan ik gewoon makkelijk de hele dag eten. Maar ja, op zich het is het een hele grote uh, concept. Uh, hele niche uh, bedrijf. Echt. Mm -hmm. Ik ga heel veel van leren. Ja. Dat vind ik prettig. Dat, en dat uh, meen ik serieus dat ik ga echt absoluut heel veel van leren. Dat, uh, en denk je dat er nog meer grotere concerns, zoals uh, New York en nou, Domino's hebben we natuurlijk, maar de McDonald's van vroeger is al heel veel jaren weg. Zo, dat is echt jammer. Dat kijk, uh, denk ik niet dat McDonald's succes hier is. Dat, nee, nou ja, ze zijn niet voor niets weggegaan. Neem ik nee, aan. Ik denk nee maar niet. dat had ook met hygiëne zo te maken. Dat was niet echt. Oké, okay, dat, er dat, dat weet ik niet. Nee, nee, oh, ja. ja, ooit toen ik wel nee, kijk, naar stand wordt ging, maar McDonald's die zijn uh, miljo miljoenenbedrijf en die, ja. die, die gaat niet. Kijk, in de zomerdagen... iedereen ziet dat het een hartstikke druk in Zandvoort. Ja. Maar als je kijkt naar uh, de moeilijke manden, ja, uh, voor McDonald's is het niks. Nee. De, McDonald's, de apparatuur van McDonald's die moet de hele dag gewoon lekker draaien. Ja. Het is niet dat hij gaat stoppen omdat het rustig is. En dat kan niet. Voor zulke bedrijven kan het niet. niet nee. Maar ik denk, als wij gaan hier iets leuks maken... tijdens de winter ook, in Zandvoort... Dat je trekt mensen, echte Nederlanders, die komen gewoon even in Zandvoort, niet alleen maar het weekend, maar ja. ook door de week. Dan gaat dit wel draaien. Nou ja, ja, dat. Uh, nou, daar gaan we straks nog meer over horen. We gaan nu nog even naar wat zomerse muziek. Het geluid van Zandvoort.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 She likes her. We gon' have a love fest. One two tres, my nine Ace five. Let's get down to business. Back it up and drop it low. Tap that like a bongo. I like them and they like me. It takes three to tango. is notorious It ain't gotta be serious No time for mysterious How about we all get delirious Sima amida, tu do tu amiguita one ratio Mmm, True to one ratio Round and round and round and round we go <mumbles> like her, she likes her We gon' have a love fest One, two, tres, man, I chase why Let's get down to business Drop it low, step it like a bongo. Woo! I like them and they like me. You take me to tango.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 ja, welkom terug, dames en heren, bij Zandvoort aan het Woord. En u kunt natuurlijk nog steeds reageren op onze uitzending... door te bellen met 023 573 0393. Ja, ik weet hem nou wel weer in mijn hoofd. 023 573 0393. Of natuurlijk via onze Facebookpagina Zandvoort aan het Woord. Of u kunt natuurlijk via de mail reageren met, uh, met redactie... at zfmzandvoort.nl um, dan uh, kom ik wel op een wat uh, moeilijker dingetje van Zandvoort. Zandvoort is zeer rechts in de meningen. Uh, nou vraag ik mij af, ik heb er zelf namelijk wel eens last van gehad. Heb jij ook, als iemand die van buiten Nederland komt... wel eens last van discriminatie binnen Zandvoort? Nee, nee. absoluut niet. Nee, want ik ben uh, geen fan van discriminatie en racisme en dit soort dingen. Ik, uh, ik doe mijn eigen ding... En uh, ik ben hartstikke blij met, uh, met wat ik aan het doen ben. Ja. En uh, ik, ik vind het altijd gewoon, de, de vrijheid Het is hartstikke leuk. Je mag gewoon je eigen ding uh, zelf. Je mag je eigen ding doen. En uh, zolang dat ik jou niet haat, jij mij ook niet, dan is het klaar. Ja. Dan gaan we met elkaar om. Maar uh, om echt persoonlijk meegemaakt in Zandervoort? Gelukkig niet. Nou, nou, daar ben ik heel blij mee. Dat... Gelukkig niet. Gelukkig dat, uh... niet. Nee. Nee, heb ik absoluut niet meegemaakt. Want de meeste zondevorden, die hebben ze echt mij geholpen, gesteund. Uh, met die prijs wat heb ik gewonnen, S-klanten in de zaak. Dus ik heb de meeste succes heb ik hier in Zandvoort. Ze kan het absoluut geen enkele woord zeggen. Dat Zandvoort is niet goed voor me of discriminatie. Nee, nee. dat heb ik niet meegemaakt. Nee. Nee. Nee. nee. En als iemand die dat uh, heeft, of heeft die gedaan of wat ook, heb ik niet gezien. Niet. Nou. Heb ik niet meegemaakt. Nee. Nou, dat vind ik heel fijn. Als horeca-ondernemer, ja. dat ja. je hier... Uh, ja. daar geen... Ah, ik vind het no? ook persoonlijk, uh, gemeen zeg maar. De ja. ene die dat over nadenkt of dat doet... die is gewoon ziek. Die ja. moet gewoon even medicijnen halen bij de apotheek. Ja. Zo Zo zie ja. ja. ja. ik, ja. Speciaal. Nee, zo zie ik, ja. Ik heb het in Noord wel eens gehoord, hoor, dat het gebeurt. Ja. Um, maar Syrische buren, bijvoorbeeld. Die worden... Ja, mijn buurvrouw heeft het een keer gehad. In de FOMER. En was ze er heel erg van geschrokken. Dus ik heb wel gehoord dat het, wel, het gebeurt wel eens. Dat ja, maar weet je. Ik kan het wel voorstellen af en toe. dat mensen die dat denkt. maar zolang je dat je totaal niet spreekt en niet begrijpt. dan is het mo moeilijk. En maar zelfs, zij, <laughs> zij spreekt heel goed Nederlands zelfs. Mijn, mijn buurvrouw, Syrische buurvrouw. Oké. Okay. Uh, uh, geïntegreerd, werkt gewoon en. Uh, die werd een keertje in de maar op haar handen getikt... Uh... Dat ze daar niet mocht zijn of zo. Ja. Oh ja. Ja. ja. Nou ja, ik heb het ook van de mede-ondernemer die. Uh, ik vergeet altijd die naam, maar je hebt een snackbar ook in het centrum zitten die tot drie uur s'nachts open altijd is. En die heeft. Hier van ja. Ja. ja. En die eigenaar die heeft ook wel eens ik een tijdje met hem staan praten. Nou, als er eentje al 25, hij zit al 25 jaar in Zandvoort, Bro. heeft zelfs een hond. Um, en voor... Jij een beetje hond, joh. Nee, hè? sorry, maar <laughs> ik woonde in Amsterdam en doorgaans waren juist. Marokkanen, en hij is Marokkaans, uh, uh, bang voor honden. En hij heeft een hele grote witte hond die ik hem dagelijks uitzien laat. Hij is trouwens een Egyptenaar. Oh, hij is, oh, in is ook Egyptenaar, ja. ja, ja. ja. Dat, uh, uh, maar meestal waren ze bang voor honden en hij helemaal niet. En wat ik het leuke eraan vind, is dat... Voor mij is hij juist ook een teken van integratie, jij ook. Maar... Um, uh, hij heeft me wel eens gezegd: Ja, ik heb toch best wel veel last gehad van groepen mensen. Maar ja, dan zijn ze maar meestal zijn ze dan dronken. Dus ja, of dat nou met het dronkenschap ja, te maken uh, heeft. Dat, uh, Kijk, voor hem kan ik me voorstellen: Hij is een super lieve man, een harde ja. werker. Maar uh, uh, hij heeft ook heel moeilijk tijd dat hij elke drie s'nachts moet werken. En ja. Uh, ja, de locatie van zijn zaak die zit precies tussen de café en de discotheek. En. Uh, Baar zijn van alles. Dus in de einde van de, van de avond, weet je niet meer hoe en wat. Dus ja, dat kan ik weer voorstellen. Als je bij, bij hem komt, gewoon voor een show, maar dan bestelt hij gewoon iets anders. Dan gaat hij gewoon iemand anders noemen. Het is gewoon een, een moeilijk. Ik uh, heb het ook meegemaakt. Ja, nee, dat uh, denk ik niet. Ja, Heel uh, ja, wat avonden bij hem ben ik geëindigd hoor. Dat, ja, ik ook wel. Heel wat avonden, als we uitgingen, zijn we bij hem geëindigd. Ja. Uh, nee, dat snap ik. ik. Ik eindig er soms als ik na. Uh, dat was eigenlijk altijd omdat jij om 11 uur dicht ging. Oh. <laughs> uh, als ik dan uit de theatervoorstelling vandaan kwam... dan was ik meestal pas om 1 uur thuis of zo. Dus dan ging ik eerst nog even langs hem om wat te eten. Ja. Dat, uh, um, dan heb jij als een van de initiatiefnemers... ben jij geweest van de Markt in Noord. Klopt. Hoe kwam je op dat idee? Hoe is dat ontstaan? Uh, ja, ik had eigenlijk altijd de idee... waarom gebeurt niks in Noord? Ja. En ik... Uh, ik, ik, zie hem, ik zie weinig. Kijk, alles wat er gebeurt, gebeurt wel in het centrum. En daar heb ik nu mee gemaakt dit seizoen. Want dan was het voor mij wauw. Ja. Dat is wel een verrassing. Uh, al die evenementen, al die feestjes, eh, druk. Uh, heel veel mensen, van alles. En in Noord, daar voel je helemaal niks. Kijk, wij hebben Noord, op de momenten dat het een warme dag is... De hele dag niks te doen. Nee. Helemaal niks. Alleen maar onze vaste klanten die gaat lekker op het strand bijvoorbeeld zitten. En dan aan het einde van de dag die komt hij bij ons bestellen. Of hij vindt gewoon te duur op het strand. Of niet lekker of whatever. Maar dan komt hij bij ons dan eten. Maar de evenementen en de gezelligheid die hebben we nooit gehad. Nee. Dus op een gegeven moment toen ik... Uh, uh, ik heb een terrasvergunning eigenlijk uh, gekregen in, uh, in Noord. In de midden van de plein. Dus precies tegenover de vormer. Ja. En ik dacht als je gaat met je eten vanuit de zaak... Daar ja, naartoe wordt eten koud of koffie wordt koud of whatever. Dus hebben we eigenlijk verplaatst. En toen dacht ik, op het moment als ik een vergunning hier voor een terras heb... dan kan ik toch een vergunning voor een markt zelf één dag En eigenlijk de idee, of de, de idee daar komt... doordat ik heb vaak voor het en voor die ouderen bij het plusbund en de invaliden en die handicap, heb ik daar gekookt. Ja. En heb ik gezien hoe moeilijk het voor die mensen is om naar het dorp te gaan. ...of naar de markt of iets leuks te halen... ...of is wel gezellig met iemand te praten... ...iemand ontmoeten en ze zijn alleenzaam. En daar komt de idee... ...ik wil iets leuks voor deze mensen gaan doen. En dan was het eigenlijk... Uh, ...de enige idee dat mij komt... ...dat was de markt. Ja. Dat de mensen komen gewoon van Blusbund ...of van Nieuw in komen. komen, ze gewoon naar beneden... ...gaan ze gewoon de markt in... ...kunnen ze elkaar gewoon even met elkaar spreken... ...kunnen ze gewoon andere mensen zien... Uh, ...iets leuks kopen... En toen had ik dat en, uh, en onze lieve burgemeester Nick Maaien... Ja. Ik had doorgegeven. En toen was het ook uh, uh, uh, withouder Gerard Kuipers mm -hmm. En uh, heb ik met hun over gehad. Ze vonden het idee hartstikke leuk. Dan hebben we gewoon uh, de idee gewerkt. En toen uh, uiteindelijk is die gewoon uh, officieel geopend. Ja. En toen had ik gezien dat het te druk voor me is om iets met de markt te maken en te blijven doen en dit en dat. Toen had ik meteen gezegd, ik hou het gewoon even... Nee, ik moet het gewoon eerlijk zijn. En Ze hadden eigenlijk gezegd, dat heeft hij de markt aangeschaft voor zichzelf. Oh, voor ja. de zaak. En daardoor had ik meteen de idee gekregen... doe mijn niks meer met de markt, ik stop hiermee, want ik heb geen één cent verdiend aan de markt. Ja. En om ook te laten de mensen weten... tijding de markt, ik verkoop niks. Nee. Want iedereen gaat naar de markt toe. Mm -hmm. Dus het is voor mij wat minder op dinsdag. Maar het is gewoon wel leuk... om te zien hoe de mensen blijven. Even. Ja, nou ja, ja ik moet heel eerlijk zeggen... Ik, was, ik heb hem met open armen ontvangen, die markt. Want ik vond dat... Nou ja, inderdaad, er gebeurt weinig in Noord. Er gebeurt geen zak in Noord. Nee, en de markt is een van de weinige... momenten dat er wat meer gezelligheid is... daar bij de VOMAR... Er zou best wat meer mogen gebeuren. Ik bedoel... dat, dat wil ik niet zeggen. Maar als je met een idee komt, dan uh, hoop ik dat je met deze idee gewoon lekker naar de gemeente toe gaat. En je blijft gewoon even zeggen ja. dat het wel ja. goed is. Want dit is echt, uh, dat is wel nodig. Kijk, ik heb vaak mensen gehoord die, die zeiden tegen mij, ja, uh, dat krijg je nooit jongen, over de markt. Ja. Want ik heb zelf gewoon een paar biertjes gedaan... en iedereen moet gewoon handtekening geven... dat we zijn akkoord, we zijn blij. Maar er zijn mensen die kijken negatief daarna... en nee. zeggen ze nee, dat gaat nooit gebeuren. En ja, dat kan ik me voorstellen... zolang je, dat, je blijft gewoon in jezelf denken... Mm -hmm. en je gaat hem niet in een uh, publiek gooien... Ja, dan gebeurt er ook niks. Niks, niks. Nee. Dat, uh, nee, dat snap ik. Nou, gaan we nog even naar een stukje dus muziek. Ja, en dan straks was. nog even uh, uh, nog wat meer over islam en natuurlijk Tasty Corner. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. I'm at a party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie-eye. Wondering if I can sneak out the bed. Nobody's even looking me in my eyes.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 ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, dan zijn we weer terug. Hier natuurlijk met Zandvoort aan het Woord. En u kunt nog steeds reageren via Facebook Zandvoort aan het Woord. Of uh, te bellen met 023 573 0393. Of natuurlijk een mailtje te sturen naar redactie.zfmzandvoort.nl. Um, we zitten hier natuurlijk nog steeds met uh, islam en met uh, Marije. En uh, dan heb ik eigenlijk een... Uh, we hebben het de hele tijd over Zandvoort en zomer... Um, maar wat zou er volgens jullie moeten veranderen aan de boulevard... of nou eigenlijk aan Zandvoort zelf... om nog meer toerisme of in ieder geval meer vakantiegevoel te geven? Sowieso de boulevard. Sowieso de boulevard. Het is helemaal het vervousje uh, boulevard, dat stuk. Maar ja, dat gaat nu aangepast worden. Houd toch op. Nee, me. de plannen zijn letterlijk in de gemeenteraad geweest. Heb ik zelf gezien. Ja, die plannen die komen volgens mij al jaren in de gemeenteraad. <laughs> Oké. <Okay. Ja, laughs> je hebt er geen vertrouwen in. Nee, ja, ik woon in zo En wij wonen op de Vavauje. Sinds wij daar kwamen wonen ging het al plat. Ja. Dus dat is, en dat is al heel lang geleden. <laughs> maar die boulevard, die, spreekt, ja, die, die straalt niks uit. Nee. En um, als je het met Spanje vergelijkt met een badplaats... Ja... Is het gewoon niks? Nee. Als je het zelfs met Scheveningen al vergelijkt. Ik weet het, mag niet. ik vloek nu echt in de kerk, nee, Ik wou zeggen, oh. Scheveningen en Zandvoort. Ik moet zo bescherming hebben als ik hier weg ga. Maar. <laughs> ja, maar dat is, dat, dat, daar zit van alles aan de boulevard. Kijk, we hebben natuurlijk wel strandtenten. Maar er hebben ze in Scheveningen ook. Maar er zitten ook restaurants aan de boulevard. Um, en misschien is het niet wat je wil van Zandvoort, voor Zandvoort. Omdat het misschien een andere... Je heeft iets ordinairder misschien, maar ik, ik, ja, ik weet het niet. Ik vind het, ik mis je, ja, het is grijs. Het is, het is niks. Het is niet, ja, nee. ja, neerzetten die niet overleven. Ja, <laughs> ja, is wat ik denk je? Het, uh, ja, ik ben, ik ben, ik ben mee eens. En uh, ik vind dat uh, wij moeten gewoon op dit moment even uh, centraeren. Dat is uh, de boulevard, is de. Het meeste belangrijke ding, die levert geld en uh, Zandvoort en de gemeente en iedereen. Ja. Iedereen eet bijna van. Iedereen verdient hier aan. Uh, als het warm is, komt iedereen gewoon lekker naar de zee toe. Dus deze stuk vanaf Bloemendaal tot Zuid, denk ik dat dit moet anders uitzien. Ja. Als ik met mijn auto gewoon boven de boulevard rijd, dan moet ik gewoon even uh, interessante dingen zien. Dat ik gewoon hier, hier ga ik stoppen en hier ga ik naar beneden. En uh, even een stuk makkelijker met uh, de strandtenden... Uh, om een vergunning te geven om iets shows te maken... of iets leuks te maken, nieuwe evenementen te maken. En denk ik dat het hele jaar door... moet gewoon evenementen in Zandvoort zijn. Het ja. hele jaar. Niet alleen maar in de zomer, maar wel in de winter. Want ook in de winter zijn ook heel veel mensen die eten ook van. En als je gaat, dan ja, is het voor hem niet leuk. Nee. En ook... Je maakt geen reclame tijdens de winter, maar als ik kijk naar Spanje of naar Egypte, waar ik kom vandaan, naar Horgada of waarver Turkije, mensen beginnen het nu al om een reclame te maken voor hun boulevard en voor het strand vanaf nu voor volgende zomer. doen wij dat hier in Zandvoort? Nee. Dat is eigenlijk de vraag, denk ik niet. Nee. want ik hoor niemand gewoon buiten Zandvoort die praat over Zandvoort. dus het is voor mij even uh, geld uitgeven, investeren. En je verdient het weer terug. Nou ja, heel veel mensen hebben het er zelfs over. Ik ben natuurlijk een buitenstaander. Ik ben als laatste van jullie trouwens in, in deze omgeving komen wonen. Um, maar um, ik kreeg juist heel veel te horen van... Jeetje, Je gaat in Zandvoort wonen en nou, dan wil ik niet doodgevonden worden. Ja, maar dat hoor ik ook nog steeds. Ja, dat bedoel ik. Dat, dat, dat, uh, dat en dat is toch een rare imago. Als nee, je maar dat is Juist niet. Dat, dat, nee, ik vind het gewoon echt Zandvoort hartstikke mooi. Ja. Maar het, het moet gewoon opgeknapt worden. Ja, maar dat, bedoel, dat, dat bedoel ik dus ook. Maar er zijn een hoop mensen ook van buiten die ik vinden ik, hetzelfde. Denk je dit een vals idee? Volgens mij. Want ik, ik heb hier ook uh, al die tijd echt met plezier hier. Uh, had. Misschien omdat ik niet woonde... Uh, denk ik anders dan jullie... maar omdat ik alleen maar in het werk was... Mm -hmm. en zie ik altijd gewoon mensen om me heen. Maar... Uh, oh nee, wonen... maar zo bedoel ik het niet. Hè? Ik, ik woon hier graag... <laughs> en ik blijf hier graag. Ik bedoel, ik ben niet zo bij de radio gaan werken. Maar um, het meer dat ik van andere mensen van buiten... die mij niet kenden, maar eigenlijk Zandvoort ook niet kennen ik ga alleen af op de uitstraling van Zandvoort. Ja. En als je ja. dan binnenkomt rijden in Zandvoort, en zeker als je de Boulevard oprijdt. Precies. Ja, dan is het een koude, kille boel. Met palmbomen die inderdaad het niet overleven en een, een, een soort roze steen die ik nog steeds niet begrijp welke oh. kleur het nou precies nee. is. Ja, dat eerste stukje bij Amsterdam bij de hoe heet het hotel? Dat grote witte hotel. Dan heb je een roze in steen H hotel. Ja, ja. dat. Uh, en dat, dat is lelijk. Dat is gewoon lelijk. Ja, maar ik moet als je kijkt... zeggen, als je van Bloemendaal, het stuk Bloemendaal, tot en met de rotonde. Ja. Als je zeg maar, de boulevard op komt rijden, dat vind ik echt mooi. Dat is leeg. Nee, weet ik. Maar als je <laughs> dat, ja, maar dan zie je de zee. Ik heb heel vaak heb ik wel eens in die bus gezeten. En dan hoorde ik mensen zeggen, oh, kijk de zee. En dan dacht ik, oh. Ja. Mm -hmm. Maar als ik, als ik vanuit de stad kom en ik heb een hele drukke dag gehad en ik kom de de boulevard opgereden met mijn ramen open en ik uh, hoor de zee en ik en ik ruik de zeelucht dat vind ik echt dat vind ik echt badplaats ja maar dan ga je verder bij de rotonde en dan ben ik het met je eens het is gewoon koud en kil koud kil uh, niks zeggend uh, um, oh, uh, ja maar. ik ik ben met jou eens maar ook van andere kant niet want in principe uh, uh, als ik kaal zou doen, dan, dan dat betekent dat we gaan niks bouwen. We gaan niks doen. We gaan niks ja. maken. En de, dan mogen wij ook niet klagen. We blijven gewoon hetzelfde. Maar als we iets gaan bouwen, je gaat de zee niet meer zien. Maar ik denk dat het stukje moet gewoon veranderd worden. En de rest van de boulevard moet gewoon leeg. Dat ja. Iedereen kan het gewoon makkelijk zien. Vanaf ja. de dat zie je overal. Ja, maar vanaf de rotonde. In elke landen denk ik hetzelfde. Als je, als je niets binnenkomt rijden... Ja. Eerlijk is eerlijk, als je Nice binnenkomt rijden, heb je ook een stuk uh, waar je aan de ene kant echt alleen maar de zee ziet. En dan, dan staat er wel wat. En in, in het begin van Nice is ook echt armoedig. Mm -hmm. Maar als je dan op een gegeven moment die boulevard opkomt, nou, dan heb je cachet. Ja. Dan kom je echt, dan kom je, dan kom je uh, met palmboom. Ja, ik weet nou het is, palmboom. is Nice natuurlijk wel een stad van. Jawel. Twee keer Amsterdam, dus um, qua vergelijking, uh, qua inwoners. Dus dan zit je ook wel met een veel grotere stad. Jawel, veel maar veel meer geld. Het gaat erom dat dat stuk vanaf de Rotonde. Ja, is niet mooi. Het is, is gewoon, gewoon niet, niet mooi. mooi. En dat vind ik, ik vind ook van het stuk aan, aan de achterkant, nu bij de Dirk van den Broek en daarachter... Dat, is, dat ligt open. Dat ligt al heel lang open. Het heeft de hele zomer ook open gelegen. Nou, maar Daar, maar kijk naar de Badhausplein. Ja. Tegen mijn oven. Ja. Ik vind het zo zonde voor zo'n mooie plein. Ja. Dat, dat zit niet eruit, man. Nee, dat, nou ja, dat, vind, ik, dat vind ik dus Weet ook. Weet je, als je in elke stad gaat als toerist... echt waar, op zo'n mooie plein moet je echt hier staan... moet je foto's van jezelf gaan maken. Ja. Met whatever. Dan, dan heb je echt een architect die gaat hier iets tekening maken. Wij gaan dit doen. Ja. En moet geen wind als het moet gewoon echt akkoord geven... dat het hier moet veranderd worden. Helemaal in de winter dat. is het een windhol. Ja. Ondanks de wind en de rechter... ik bedoel, in heel Zandvoort heb je wind. Maar wat ik het erger vind... Het, het, de uitstraling versterkt de kilheid. Als het een koude dag is... Tuurlijk. en ja. ik ben op het Basselplein... dan denk ik niet van... oh, het is hier toch wel, het is wel koud, maar ik vind het hier wel leuk. Nee, ik denk, ik wil naar binnen. Ja. Dat, uh, maar het gekke is wel dat dat stukje... Um, zeg maar burgemeester Engelwetstraat bij jou daarvoor... en dan de, de kerkstraat naar beneden... dat dat in de zomer wel weer bruist. Ja. ja. Dat ja, is goed. wel een stukje wat echt... Dan, dan denk je echt van... oh ja, ik ben in een badplaats. Het is hier toeristisch, het is leuk. Ja. Maar zoals nu, dan denk ik... Ja, uh. ja, nou ja, goed. Het gaat dus om de uitstraling. Dus eigenlijk is de oproep naar de gemeente toe ga er wat aan doen. Um, zodat, en dan eventueel... Me, uh, met de hulp van de ondernemers... of met iedereen gewoon om te zorgen... Iedereen dat die heeft een leuke idee... die kan gewoon even de gemeente helpen. Kan ja. iedereen helpen. Dat, dat is heel uh, belangrijk. Want, dat is mijn tweede ding... Uh, Zandvoorders zijn doorgaans wel... Uh, mensen die ook initiatieven kunnen nemen. Omdat er zijn meerdere initiatieven geweest... In het, uh, uh, ik bedoel, een, badplaats, een kleine plaats met zoveel... Ik bedoel, we hebben 17.000 inwoners... En als je dan kijkt naar dat er bijna elk weekend wat te doen is, ook al is het te weinig, niet groot genoeg of al dat soort dingen, dan doe je dat wel met die 17.000 mensen. Dus mm. dat is best veel. Kijk naar een gemiddeld dorp wat 17.000 mensen heeft en die heeft niet elk weekend wat te doen hoor. Nou, in het zuiden hebben ze echt wel feest hoor. Ja, in het zuiden. Ja, nou, maar dan zit, jij hebt het over dorpen. Ja, in Noord-Holland zitten ook heel veel ja, nou, dorpen. Zandvoort. Permanent heeft minder dingen te doen dan nou, Zandvoort. dat weet ik niet hoor. Ja, dat durf ik wel voor wel. Nou, de permanent is wel bruisend hoor. Ja, maar kijk, als je hier ook in Zandvoort... dat markeer ik ook als ondernemer. En uh, bijvoorbeeld in de zomer... verdeelt gewoon iedereen... Uh, uh, en de strandtende en die tende die is open... tijdens de zomer alleen maar... een seizoentende ja. en seizoenszaken... En als ik bijvoorbeeld in Noord, heeft hij bijna in Nederland last van januari en februari vooral met omzet. Ja. Ik heb het altijd goed gehad. Waarom? Want strandtenden zijn dicht. Dus in belasting dat de klant die gaat naar strandtenden, gaat lekker daar eten. Ja. Daar komt hij bij Tastycon naar te eten. Ja. Dus dan heb ik altijd januari, februari, heb ik altijd goed gehad. En dat voel ik en markeer ik ook met andere collega's van me, die hebben ook eigen zaken. Die hebben ze ook januari, februari goed. Ja. Dus economie in Zandvoort is goed, is niet slecht. En met de 17.000, het is niet alleen maar gaat over de 17.000... want uh, in het weekend komt er bij jou misschien een vrienden en uh, families mm. en uh, whatever. Bijvoorbeeld zeggen we dat altijd in de snackbar. Zaterdag is familiedag. Dus dan heb je altijd gewoon grote uh, families, grote visites. Dus uh, ik denk het niet dat de economie van Zandvoort is, gaat alleen maar over de 17.000. Ik denk dat het gaat ook over meer. Jawel, ja. maar ik bedoel meer de initiatieven. Ik vind Zandvoort redelijk veel initiatieven tonen. Vind ik ook. Dat, ook al wordt het sommige dingen dan tegengehouden... alsnog, ik vind het best wel... inventief volk die probeert elke keer... Zijn Hoop mensen die iets proberen. Dat vind ik ook. Dat uh, uh, en of het nou lukt of het geslaagd is, dat is even daar aan toe. Ja. Uh, voor een klein, relatief klein dorp met maar 17.000 inwoners vind ja. ik dat er veel initiatieven zijn. Ja, maar het ontbreekt in een paar maanden. Ik denk dat het ja veel en dat gecentreerd is en ik denk dat we dat misschien meer moeten. Net wat jij ook zei van waarom moeten we niet doen we in de wintermaanden niet wat meer? Klopt. Ook in het dorp. Klopt. Want dan verspreid je het meer. Plus dat je het aantrekkelijker houdt. Ook om uh, een weekendje hier te komen. Dat is ja, maar het is toch leuk als je op een koude zondag naar, uh, dat je naar Zandvoort kan gaan en dat er iets aan de hand is. En dat daar ja. iets te beleven is. Ja, dat, kijk, uh, hoe, hoeveel hotels hebben we? Hoeveel restaurants hebben we? Hoeveel uh, shops hebben we? Uh, dit mensen, die moeten ook in de winter gaan leven. En, ja. Kijk, deze ideeën daar kom ik gewoon even mee, toen ik hier in, uh, in de nieuwe zaak zat. Ja. Kijk, dit heb ik, deze wereld die heb ik nooit mee gemaakt. dus voor mij allemaal nieuw. Ja. En ik kom weer met een nieuwe ideeën voor, of voor een plein of voor collega's of whatever. Maar ik dacht bij mezelf eerst deze jaar mee maken, Maar nu kom ik gewoon echt met de idee, we moeten echt een Zandvoort in de winter ook iets gaan doen. doen. Ja. Dat, dat is niet dat Zandvoort. oké okay, sorry, Zandvoort is dood, Zandvoort is closed. Mm -hmm. uh, en we, we are going to open in uh, april. <laughs> nou, nee. Het is soms wel zo. Het is echt zo. Ja, ja. klopt. Het is ik gelijk. echt zo. Dat, uh... Dus wij moeten gewoon als zandvoort... Nee, eh, zandvoort is gewoon door. Ja, 12 dat, uh... maanden door. Ja, we zijn afhankelijk van het weer. Dat kan ik me voorstellen. Maar je hebt heel veel ideeën... dat je kan ook tijdens de slechte weer... ook iets gaan doen. Ja, het is toch jammer dat dan de Grand Prix... weer in mei is, hè? Want dat zou makkelijk in een andere... Uh, uh, veel meer... Ik denk dat het... Ik denk dat het... Ik persoonlijk denk dat het beter was geweest als het zeg maar begin september was geweest. De, de Grand Prix, bedoel Ja, omdat vind je ik dan ook. het seizoen had gehad. En als het dan aansluitend had je de Grand Prix, Wie? had het net eventjes doorgetrokken. Ja, vind ik dat ook. denk ik ook. Ik dat ook. Ver, verwacht jij wat van de Grand Prix? Uh, ja, dat, dat, dat, dat hoop ik, zoals <laughs> elke ondernemer. Ja. Dat de organisatie van Circuit en de gemeente gaan bij elkaar Lekker op tafel zitten. En wij ook als ondernemer. En dan gaan we elkaar even... Ja. Of gaan we elkaar steunen. Dan gaan we elkaar Nick Meijer heeft het namelijk eigenlijk beloofd. Hè, dat er vijf dagen feest zouden komen. Ik in word... het dorp. Niet alleen op het circuit, maar Wie Hort, had het beloofd? Nick Meijer. De, de oud-burgemeester. Okay. Oud okay. okay. uh, maar ja, of de nieuwe burgemeester en de raad het overneemt. Dat is natuurlijk nog even de vraag. Maar ik hoorde dat dat vroeger zo was. Hè? Dat er vroeger echt een week feest was. En ja. dat ook alles langer open mocht blijven. Voor of daarna? De voor. de voor dat het gaat wel druk worden... in het dorp vanaf februari... of vanaf maart, want ik denk dat... elke team... die moet eigenlijk zijn eigen ding doen. En, uh, dus ja. ik denk dat het gaat ook drukker worden... twee dat... maanden misschien daarvoor Oké. Okay. Uh, hoop, ik, hoop, hoop ik. ik Niet dat het echt met, met veel mensen... die uh, zou gewoon komen. Mm -hmm. Maar ook formele een zou ook anders zijn... dan die dag van Max Verstappen bijvoorbeeld. Want ja, je ja. hebt ook mensen die gaan ook lekker... slapen. slapen. ja. Dat... Dus dan ze gewoon het dorp in. We moeten het even afwachten natuurlijk. Want het is pas 3 mei uh, is de Grand Prix pas. Uh, jaar. Maar ik hoop ook dat het gewoon in ieder geval een hele gezellige week wordt. En het ook oh, voor de ondernemers nu uh, het circuit echt bij gaat dragen aan, het, uh, aan, aan, aan de ondernemers in het dorp. Want dat zou fijn zijn. Maar ja. mensen zitten in het dorp. Dus in principe zitten ze er al. Dus ja, maar niet zo... het zijn maar heel weinig mensen die twee dagen komen. Ja, omdat al. de kaarten zo duur waren... dat de meeste mensen maar één dagje komen. En dan heb je weer het risico als de jumbo-dagen... dat mensen uitstappen in de trein... en hup, doorgaan naar het Ja, maar vergeet niet de organisatie eromheen... de teams, ja, uh, alles wat... Uh, de, nou, de, dit is weinig, hoor. Dit is echt weinig, geloof me maar. Ik heb ja. ook die dagen mij gehad, is weinig. Kijk, dat bedoel ik ook met de gemeente... dat je tijding dit... iets s'avonds leuks doen in het dorp. Dat je trekt de mensen van... Oh, daar, nee, ik ga niet naar huis... Ik. ik ga ergens dit doen. Ja. Ja, ja, ja. En dat is gewoon even de ideeën hiervoor. Dat, uh, en het die lijkt me. die moet je mij... bakken. Ja. Het is niet dat, oké, voor mij is één klaar. Doei, ik, ben, uh, ik ga nu de trein bakken. Nee, je gaat lekker naar het dorp toe. Ja. Je gaat even hier, we hebben een evenement. Komt een bekende mensen bijvoorbeeld? Er komt iets uh, van shows. Maakt het gewoon aantrekkelijk voor de mensen. Zo, ja, en dan hebben de andere ondernemers er ook wat aan. Um, we gaan helaas weer uh, afsluiten. Want we zitten alweer uh, al twee uur. Uh, dankjewel, Islem. Hartelijk uh, dank. Dank jullie wel. Uh, en ik kom zeker bij In je nieuwe zaak weer kijken. Oh, <laughs> uh, nou ja, dankjewel Marije. Volgende week hebben wij één uh, op één. Uh, met uh, welke politicus weet ik nog niet. Uh, we hebben nog geen toezeggingen gehad. Maar volgende week is het op 1 En die week erop is weer Zandvoort aan het woord. Dan ben ik wel in mijn eentje, geloof ja. ik. Want dan is Marije in Marokko. Die gaat verlaat op vakantie. <laughs> ik wens u nog een hele fijne week. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. I